7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. In Marokko staan tientallen demonstranten voor de rechter omdat ze protesteren tegen de regering. En Amerikaanse president Trump denkt erover om speciaal aanklager Muller te ontslaan. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijds. De Amerikaanse president Trump is boos over een inval van de FBI... bij het kantoor van zijn advocaat Michael Cohen. De dienst zou op zoek zijn geweest naar bewijs van een betaling... aan pornoactrice Stormy Daniels. Cohen zou haar 130.000 dollar hebben betaald... om te zwijgen over seks met Trump. De FBI kreeg voor het onderzoek een huiszoekingsbevel... van speciaal aanklager Robert Mueller. Trump zegt dat er sprake is van een heksenjacht... en noemt het handelen van de aanklager een schandaal. Hij zegt dat hij bekijkt of Mueller ontslagen moet worden. Ouderenbond AMBO komt met een speciale vacaturesite voor 45-plussers. Volgens de bond vinden zij nog steeds moeilijk een baan als ze zonder werk komen te zitten, maar zijn werkgevers juist wel op zoek naar oudere werknemers. Op dit moment is meer dan de helft van de langdurig werklozen boven de 45. Er kleeft volgens de AMBO nog steeds een stigma aan oudere werknemers, zoals dat ze te duur zijn en niet productief. Omdat in Nederland niet gediscrimineerd mag worden op leeftijd, kunnen jongeren ook gewoon reageren op vacatures op de Site. In de Verenigde Staten zijn 265 mensen ziek geworden... na het eten van een salade met kip. En één persoon is zelfs overleden. De salades waren besmet met salmonella... en werden begin februari al uit de handel genomen. Zo'n 9000 kilo kipsalade werd toen teruggeroepen. Hoe het vlees besmet kon raken is niet duidelijk. Volgens de gezondheidsdiensten is de uit uitbraak nu wel voorbij. Maar toch is de producent er nog niet vanaf... want tientallen mensen die ziek zijn geworden stappen naar de rechter. De oppositie vindt dat de Tweede Kamer te weinig inspraak heeft bij de bezuinigingen in de zorg. Partijen klagen dat ze alleen ja of nee kunnen zeggen. Het kabinet wil dat de zorgkosten minder groeien. En daarom sluiten de ministers Bruins en de jonge akkoorden met onder andere verzekeraars, huisartsen en specialisten. Dat moet jaarlijks bijna 2 miljard euro opleveren. De oppositiepartijen klagen dat ze weinig aan die zorgakkoorden kunnen veranderen. En de partijen pleiten daarom voor een kamerdebat voordat het kabinet zulke overeenkomsten sluit. En het museum Singer-Laren krijgt zo'n 100 schilderijen van Els Blokker... de weduwe van de oprichter van de Blokkerwinkels. Het gaat om werken van Nederlandse schilders van rond 1900. Om ze te kunnen laten zien moet het museum wel een nieuwe vleugel bouwen... en Blokker gaat die betalen. De meeste schilderijen in de collectie zijn van Jan Sluiters. In totaal 40 stuks. Verder zijn er ook schilderijen bij van onder andere... Jan en Charlie Torop en Kees van Dongen. Het weer in het noorden de komende uren nog zonnig. Vanuit het zuiden neemt de kans op regen toe. Later kunnen een paar stevige regenbuien vallen, soms met onweer, en het wordt tussen de 17 en 21 graden. Ook morgen wisselvallig met in het zuiden de meeste buien. ANWB Verkeersinformatie, heel in de geest. De spits verloopt tot nu toe nog niet echt bijzonder. De langste dagelijkse file staat op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en de afritkerk-Driel is de vertraging 20 minuten. En ook op de A16 van Breda naar Rotterdam is het al wat drukker... tussen Knoop en Zonzeel en de randweg Dordrecht. Ook daar iets meer dan een kwartier vertraging. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag... daar staat een vrachtwagen met vastgelopen remmen bij Knoopend Gouwen. De rijstrook is dicht. Vanaf Woerden kom je daardoor in een file van 12 kilometer.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 Bijna zes minuten over zeven en we duiken aan het begin van dit uur de geschiedenis in... naar een periode nog voordat ze in Egypte begonnen met de bouw van piramides. Het is ongeveer 3500 voor Christus en langs de riviertjes in het midden van ons land ontstaan dan de eerste nederzettingen. En uit die periode komt een vondst van tanden en botten, vorige week in de buurt van Tiel. En die vondst is vorig jaar al gedaan, in de afgelopen tijd schoongemaakt en geprepareerd en voor het grote publiek in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden te zien. Een fonds met internationale allure, zegt Sebastian Knippenberg... die de botten en tanden heeft opgegraven. We waren net met de machine waren heel voorzichtig laagjes aan het afschrapen... en toen kwamen we in één keer met een, met een plak klei, die werd afgenomen... kwam in één keer, ja, wat botfragmenten werden zichtbaar... en toen dachten we van, wow, wat is dit? Is dit misschien een menselijk bot? En uh, dachten we, wow, dat is wel interessant... En, uh, Hey, doel, uh, het bleek uiteindelijk een hele grote plek te worden. Hè, van meer dan 2 meter bij anderhalf ongeveer. En ja, zoiets hadden we eigenlijk nog nooit gezien, zo'n fragmenten bij elkaar. En dat hele stuk staat nu in het museum. Het lijkt wel versteend. Hè? Het, is, uh, het is wit, maar er zitten heel veel zwarte stukjes aan. Ja, ja het is een beetje bruinig. Het, ja, kijk, bot vergaat natuurlijk op een gegeven moment als je hem lang in de grond laat zitten. Het is nu wel uh, ja, natuurlijk een beetje extra goed geconserveerd... zodat het er uh, ja, duidelijk uitziet. Maar in het veld was het nog slechter zichtbaar als het, uh, zoals het er nu uh, uitziet. En het was ook heel zacht. En uh, ja, dat was, maakte het ook niet makkelijk om het, uh, om het echt goed vrij te leggen. Stefan Baatsen, fysisch antropoloog. Nou, de interpretatie wat we hier zien is een, um, is een graf met uh, meerdere individuen. Minimaal acht, waaronder twee kinderen. Um, en dat is gebaseerd op uh, een aantal gebitselementen. Tanden en kiezen die we gevonden hebben. Er zijn in totaal 208... En um, ja, Je kan je voorstellen, het zijn in ieder geval meer dan zes personen die hier begraven liggen. Dan kunnen er nog iets meer zijn. Hoe weet u dat? Is dat DNA of is dat gewoon het aantal hoektanden tellen? Ja, Om er iets te noemen? Ja, ja, ja precies. Nee, we gaan ervan uit dat ieder volwassen mens heeft uh, 32 tanden en kiezen. En dat, uh, nou ja, dat kan je delen op het aantal tanden die je vindt. Maar een aantal die komen natuurlijk vaker voor. Hè? Je, je hebt misschien wel vier uh, rechter uh, uh, bovenhoektanden gevonden. En daardoor weet je dat het alweer meerdere personen zijn. Nou, een familiegraf? Vermoedelijk wel. Het, uh, ja, als je met kinderen te maken hebt, denk je toch al snel uh, associeer je dat toch snel met uh, familie en ouders die daar zijn, uh, zijn bijgezet. Hoe bijzonder is dit? Want het is oud, hè? Uh, ja, het is uh, he, 5500 jaar oud. Dus het is van, van zo'n 3600 voor Christus. Dat nou, heb ik even opgezocht. Toen ja. stond er in Egypte nog geen uh, piramide bijvoorbeeld. <laughs> Nee, nee, nee. Uh, maar goed, hier, um, ja, hier het, is, het is een hele bijzondere vondst... omdat we dit eigenlijk nog niet zo goed kennen met zoveel personen in één graf. En, en als je dus een graf aantreft met meerdere personen... dan duidt dat op, op, op een verandering. Of een verandering die, die ja, een beetje neigt naar dat mensen samen gezien willen worden. Naar, naar, naar een collectief. En dat, dat is heel bijzonder. Dus vroeger jaagde je een beest als je honger had. Op een gegeven moment kwamen de dorpen en steden. Is dat... In die transitie waar we dan zo'n graf moeten plaatsen? Ja, nou, dat is natuurlijk niet iets wat uh, van de een op de andere dag gaat. Dat is het dat is iets dat je al even bezig was. Maar dit moet, moet je wel in die periode inderdaad, uh, moet je dit, uh, dit plaatsen, ja. ja. Luc Amkreutz, conservator van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. We zijn heel blij dat, dat dit graf nu hier naartoe gekomen is. Omdat het ja, toch een heel belangrijk verhaal over ons verleden verteld. En, uh, en Stefan had het er net al een beetje over. Er zijn hier dus mensen samen begraven in één graf. En in de periode voorafgaand eraan... voor deze groepen zien we dat dat vooral... individuele begravingen zijn. En we weten dat deze mensen dus economisch... een heel belangrijke stap gezet hebben. Ze zijn uh, naast jaren vissen verzamelen... ook vee gaan houden, ook aan landbouw gaan doen. En de, de, de ideeën daarvoor... en ook de, de producten hebben ze eigenlijk... van boeren samenlevingen uit het zuiden gekregen. Maar wat we hier zien, is dat ze ook hun denkwereld overnemen, hun tradities, hun gebruiken. En dus nu samen als groep in één graf begraven worden. En dus eigenlijk ook ja, dat belang van familie en gemeenschapszin... wat we uit die boerensamenlevingen kennen... dat dat dus hier ook heel duidelijk na de dood vormgegeven wordt. Hoe weet u eigenlijk dat het zo oud is? <coughs> de combinatie van de dateringen van de nederzetting die hier zeer waarschijnlijk bij hoort en uh, de wijze waarop deze mensen begraven zijn. En we zijn nog onderzoek aan het doen om ook uh, de absolute dateringen... en DNA-onderzoek aan het botmateriaal uh, zelf te kunnen doen. En dat DNA-onderzoek moet aantonen dat de botten echt zo oud zijn. Vanaf vandaag is de fonds dus ook voor het publiek te zien... in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. U hoort een bijdrage van Martijs Holtrop. Gaan we naar Marokko, want uh, na zeven maanden van protesten in het rif daar... werden vorig jaar mei de eerste demonstranten opgepakt. Tientallen vermeende leiders staan al bijna een half jaar terecht in Casablanca. Eén voor één kwamen ze in de rechtbank aan het woord. En ook de leider van het protest, Nassar Zef -Savi, die kwam aan de beurt. En daarover ga ik nu praten met de correspondent Willemijn de Koning. Want Willemijn, wat vertelde die Zewsavi allemaal? Heel veel. Hij was vijf uur lang aan het woord. Um, hij had het uh, vooral over de geschiedenis van de RIF. Um, waardoor hij wilde bewijzen dat hij niet... Um, uh, een onafhankelijk uh, RIF wilde. RIF is het gebied in Noord-Marokko en de grootste beschuldiging van de overheid is dus dat die um, demonstranten een onafhankelijk wilden zijn, want het was ooit uh, rond 1921 een uh, onafhankelijke uh, regio. Zij dus probeerden met die geschiedenis, omdat ze heel vaak uh, de koning hadden geholpen laten zien dat ze niet onafhankelijk uh, wilden zijn. En hij praatte heel vaak over de uh, mensenrechten uh, schendingen uh, die hij uh, beleefde in de gevangenis. Uh, hij vertelde bijvoorbeeld dat hij bijna maakt, is gefilmd, uh, hoe erg hij dat vond, uh, dat hij is mishandeld. De overheid zei dat dit alleen wellicht enkele keren was gebeurd, maar hij zei echt nee, dat is structureel, mijn, kinderen, uh, mijn uh, kleren zaten onder het bloed um, en hij riep ook echt op uh, tot onderzoek uh, daarnaar um, en over het uh, water in zijn cel dat absoluut niet goed zou zijn, het zou bruin zijn, die wil daar ook een onderzoek uh, naar hebben. Hoe was de sfeer tijdens zijn verhoor? Ja, best wel uh, emotioneel. Dat, dat is het normaal wel al. Hè? Want deze rechtszaak, uh, zoals je zei, is echt al maanden aan de gang. Maar nu toch wel meer. Uh, alle tweede ouders van Zef Safi uh, waren erbij. Ook de moeder die uh, hartstikke uh, ziek was. Um, dus dat was al emotioneel. De gedetineerden zitten in een plek. Um, ja, plastic kooi, kunnen we het beste noemen, in de rechtszaal. En iedereen probeerde zich daar omheen te verdringen om, om maar een glimp op te vangen van, van hun familie, die ze zo lang niet hebben uh, gezien. En je ziet ook, Safi werd echt neergezet als een. het is een soort volksheld. Dus op een gegeven moment, toen hij klaar was met praten, uh, hebben al die familieleden ook voor hem gezongen, uh, waarin ze uh, waarbij ze zongen. Zef uh, Safi, we zullen jou nooit vergeten. Um, familieleden dus, advocaten natuurlijk, maar er waren ook Nederlandse ja. politici: Liliane Ploemen en Kati uh, Piri. Um, wat deden zij daar? Ja, dat was ook belangrijk. Ze werden ook echt uh, omhelsd En iedereen was echt enorm blij uh, met hun bezoek. Uh, natuurlijk ook honderd selfies uh, uh, gemaakt uh, met hen. Um, zij maken zich zorgen over de situatie. Dat er zoveel mensen uh, vastzitten. Want naast die 50 leiders zitten er nog veel meer mensen... in de rest van het land uh, uh, vast. En ze zijn er voornamelijk op uh, verkenning. Om te kijken hoe die situatie echt uh, uh, in zijn werk uh, gaat. En in de rechtszaak. Maar ze gaan ook uh, uh, naar de RIV toe deze week. En dan willen ze deze situatie zo onder de aandacht brengen. En in Marokko, maar ook in Nederland en de EU. Dan uh, moet die Sef Savi vandaag ook nog uh, wat vertellen. En als hij dan klaar is, wat, wat gebeurt er dan? Ja, als hij klaar is, uh, wie weet hoe lang dat nog uh, gaat duren. Hij kan er behoorlijk wat van. Um, dan komt zijn rechterhand nog aan het woord. Nummer twee zou eigenlijk voor hem zijn. Uh, maar Sef Safi stond erop uh, dat hij uh, iets eerder was. En dan zijn het eigenlijk alleen nog maar de getuigen... wat volgens een advocaat die ik sprak zo op een week uh, zou kunnen duren. En dan moeten de straffen uh, bekend worden. Um, en tot nu toe zijn er van enkele maanden tot twintig jaar uitgedeeld. En voor Sef Safi kan er wel eens de doodstraf uitrollen. Dat wordt nu niet meer actief. Uitgevoerd. Goed om te vermelden. Maar goed, dan zit hij alsnog gewoon levenslang vast. Willemijn de Koning over dat proces dat gaande is, dus in Marokko. Het is bijna kwart over zeven. Praat ik u nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en TV? De oproep van Arjen Lubach om uw Facebook-account te verwijderen gaat intussen de hele wereld over. Inmiddels denken al meer dan 70.000 mensen daarover na. Maar NOS-tech-redacteur Joost Gelvis vroeg zich in met het oog op morgen af of mensen ook echt de daad bij het woord voegen. Als je dat gaat doen, word je onderweg nog een beetje verleid om toch nog te blijven. Dan zie je de vrienden die je straks allemaal gaat missen, bijvoorbeeld op Facebook. krijg je in zo'n mooi overzicht te zien. Dus je moet wat, wat fancy dus doorklikken, maar dan ben je weg. Maar voor veel mensen is het denk ik lastiger om die, die emotionele stap te maken omdat je toch bang bent dat er dingen gaan gebeuren die jij niet meer ziet en je vrienden wel. Bij Jeroen Pauw aan tafel zat Vincent Gaal, de voorzitter van het erepeloton Waalsdorper Vlakte. Vorige week kwam naar buiten dat dikke mensen tijdens de dodenherdenking... geen deel meer mochten uitmaken van de erewacht. Dat werd later weer ingetrokken. Volgens Gaal is het nooit de bedoeling geweest om te discrimineren. In alle eerlijkheid, dat is niet zo. Wij zijn zo niet. Het is wel zo naar buiten gekomen en dat betreur ik me echt. Echt, daar heb ik wakker van gelegen. Ja. Nee, want je wil niet weten wat we over ons heen gekregen hebben. Nou, eigenlijk wil, het, ik, wil ik dat wel. Ja, ik ga je dat niet vertellen, want dat, dat is zo lelijk, dat wil je niet weten. En dan de legendarische muziekproducer Quincy Jones... onder meer bekend van Michael Jackson's album Thriller. Die wordt het jaar 85. In juli wordt hij geëerd met een groot concert in Londen. En daarvoor uitgenodigd is ook de Nederlandse zangeres Carol Emerald. En ze vindt dat natuurlijk een grote eer, zei ze bij Pauw. Je gaat ontzettend veel mensen leren kennen daar vermoedelijk ook. Ja, dat vind ik, ook, dat dat vind vind ik ook heel spannend. Ja. Ja. Kijk, mensen, wie hier staat ook? Wie staat Jess Glynn en Mick Hucknell? Mark Ronson. Mark, Mark Ronson, Ronson en ja. dat is niet mis. Nee, ik vind dat helemaal te gek. Maar ik word daar ook altijd wel heel nerveus van, hoor. Ik voel mezelf dan heel onhandig. En dan denk ik, al die mensen zijn heel beroemd. En ik weet niet hoe ik moet doen... En straks, ik weet ook dat ik dan vergeleken word... met iedereen die daar ook staat te zingen. En dan, ik weet niet, het is gewoon alsof ik weer op de basisschool zit. En dat was gisteravond op Radio en En dan nu een paar onderwerpen uit het aanbod van de buitenlandse media. Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook, moet vandaag voor de Amerikaanse Senaat verschijnen. Daar wordt hij waarschijnlijk stevig aan de tand gevoeld. Maar zijn getuigenis staat nu al op de site van de Senaat en veel verschillende media schrijven daarover. Zuckerberg gaat zeggen dat hij veel dingen heeft onderschat en dat wil gaan aanpakken. Hij noemt Facebook optimistisch en idealistisch, maar bekent ook dat zijn bedrijf niet genoeg heeft gedaan om misbruik te voorkomen. Bij CNN zei Zuckerberg in aanloop naar dit verhoor al dat hij daar graag ga meewerkt. So what we try to do is send the person at Facebook um who will have the most knowledge about what um Congress is trying to learn. So if that's me, then I am happy to go. En Zuckerberg moet na de Senaat morgen ook nog naar het huis van afgevaardigden. Een van de topfiguren van de Colombiaanse rebellengroepering FARC is opgepakt. Dat meldt de BBC. Jesus Santric wordt door de Verenigde Staten verdacht van drugssmokkel. En zit nu vast in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. Hij zou op het punt hebben gestaan om 10 ton cocaïne naar de VS te smokkelen. De arrestatie is volgens een ander topfiguur van de rebellengroepering. een slecht moment voor het vredesproces. Want Santric is een van de vredesonderhandelaars met de Colombiaanse regering. In 2016 werd een overeenkomst getekend. Waardoor er na 52 jaar een einde kwam aan de gewapende strijd van de vark. De vark kreeg in ruil daarvoor tien zetels in het parlement, en Sandrick zou in juli een van die zetels innemen. Maar als hij vastzit, gaat dat dus niet meer. Het Canadese ministerie van Justitie heeft een pijnlijke fout gemaakt... bij de identificatie van de slachtoffers van het ijshockeyteam... dat dit weekend verongelukte. Dit weekend vielen bij een verkeersongeluk 15 doden en 14 gewonden. En nu blijkt dat een van de spelers die doodverklaard was... nog in leven is. En een andere jongen van wie gezegd werd dat hij gewond was geraakt... is overleden. Dat meldt persbureau AP. Het ministerie zegt dat de fout komt doordat alle spelers hun haar blond hadden geverfd en dezelfde lichaamsbouw hadden. Een woordvoerder heeft excuses aangeboden. En wie vanochtend naar Antwerpen gaat met de auto moet oppassen, want verschillende rijvakken zijn sinds gisteravond dicht omdat de weg wordt hersteld. Op de ring richting Nederland is sprake van een verzakking, mogelijk veroorzaakt door een riolering die onder de weg doorloopt. Het wordt een monsterklus, zegt deze medewerker van de Wegen- en Verkeersdienst bij de VRT. We gaan eigenlijk het volledige wegdek eruit moeten halen. Dus over de breedte van die drie rijstroken gaan we over een lengte van 15 meter... het doorlopend gewapend beton volledig verwijderen. Dat wil dus zeggen breken, de wapening eruit halen... en dan volledige nieuwe wapening en beton erin gieten. Ja, en al dat werk moet volgende week maandag klaar zijn. Genoeg daar dus op de ring van Antwerpen. Maar hoe is het in dit land, Nederlands, Helene Geest? Ja, dat valt eigenlijk heel erg mee nog tot nu toe. De meeste vertraging is er op dit moment onder andere op de A12... utrecht en Haag bij Gouda, 9 kilometer. Daar staat namelijk een vrachtwagen met vastgelopen remmen. En opvallend lang is de file ook op de A16 Breda-Rotterdam... bij de Moordijkbrug. Daar moet je rekening houden met een half uur extra reistijd. 19,5 minuut over 7 is het. Het referendum over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten... heeft geleid tot enkele aanpassingen van die wet. Het kabinet maakte dat vorige week bekend. Maar wat stellen die aanpassingen... Nou, echt voor? En heeft het referendum deze keer niet gewoon goed gewerkt? Daarover debatteert het kabinet vanmiddag en vanavond met de Tweede Kamer. Politiek commentator Xander van der Wulp. Goedemorgen, Xander. Goedemorgen. Ja, de coalitie gaat natuurlijk uh, niks meer aanpassen. Wordt het dan toch nog wel aardig, zo'n debat? Ja, inhoudelijk zal er inderdaad niet veel veranderen. Maar er zit toch zeker wel een interessante dimensie aan het debat. Want uh, veel oppositiepartijen staan eigenlijk een beetje voor een moeilijke keuze bij het bepalen van hun strategie. Ze kunnen, aan de ene kant zouden ze kunnen kiezen om te benadrukken... dat de voorgestelde wijzigingen weinig voorstellen... en dat de wet ook gewoon op 1 mei ingaat. Dan kunnen ze het kabinet namelijk invrijven... dat ze slecht naar de kiezers hebben geluisterd... en het beeld neerzetten van het arrogante kabinet. Maar ze kunnen ook benadrukken... dat het kabinet juist goed heeft geluisterd naar de kiezers... en dat er uiteindelijk met de aanpassingen een betere wet komt. Het voordeel daarvan kan zijn... Uh, dat ze benadrukken dus dat het referendum een succes is geweest en dat het voor het kabinet straks in de Eerste Kamer moeilijker wordt om vol te houden dat het raadgevend referendum een onzinnig instrument is en heel snel afgeschaft moet worden. Want dat wil het kabinet. Ja, uh, ja want ze willen dat dit het laatste referendum is geweest. De, de intrekkingswet ligt in de Eerste Kamer, hè, geloof ik. Ja, die wordt daar binnenkort behandeld. En ja, we weten allemaal, dat is inmiddels een heel gevoelig onderwerp geworden. Natuurlijk omdat er inmiddels een poging gaande is om nog een referendum te organiseren over de donorwet. Maar ook omdat er gewoon veel kritiek is bij veel oppositiepartijen op het besluit van het kabinet. Dat hebben ze tijdens de formatie genomen om het referendum nu al af te schaffen. Eigenlijk na één mislukking toen met het Oekraïne-referendum. Um, ja, de, de, de rol van de oppositie. Welke tactiek gaan zij kiezen dan, denk je? Ja, van die twee mogelijkheden uh, zullen ze een beetje verschillend kiezen. Bijvoorbeeld de SP die benadrukt al sinds vrijdag... dat het allemaal geen bal voorstelt wat het kabinet nu heeft gewijzigd. Maar ik denk dat veel partijen zoals bijvoorbeeld GroenLinks en de PvdA de wijzigingen juist zullen toejuichen. Dat, uh, want ook zij willen dat er gerichter gezocht uh, uh, kan worden... dat de bewaartermijn korter zou worden... en dat de uitwisseling met buitenlandse diensten beperkt zou worden. Voor die partijen is het dus denk ik veel interessanter... om vandaag al vooruit te kijken. Ze willen het kabinet, en al helemaal in het kabinet uh, D66... Zoveel, zoveel mogelijk pijn doen rond de afschaffing van het referendum... en dus vooral benadrukken wat een succes het toch allemaal niet is geweest. Premier Rutte had vrijdag moeite om de aanpassingen van de wet... een verbetering te noemen. Dat zal daar dus ook mee te maken hebben. Ja, dat zag je afgelopen vrijdag duidelijk. Rutte zat in een spagaat. Hij moest de wijzigingen verkopen... als een verbetering, maar tegelijkertijd wilde hij eigenlijk... niet al te positief zijn over het effect van het referendum... want dat bleef hij een gruwel noemen... En eh, mensen moeten natuurlijk uiteindelijk wel snappen dat, uh, ja, dat hij er vanaf wil. En dat het kabinet het referendum gaat schrappen. Dus dat was heel lastig voor hem. Het afschaffen van het referendum wordt nog echt wel een soort martelgang, denk ik, voor dit kabinet. En dan vooral voor D66 binnen dat kabinet in de Eerste Kamer. Trouwens, uh, Rutte zelf is niet bij het debat. Want die is de hele week in China met vier andere leden van het kabinet. En met heel veel bedrijven in de hoop om de handel met het land nog verder van de grond te krijgen. De Kamer praat met minister Ollongren... en dat gebeurt allemaal vanaf half vijf vanmiddag. Nooit in Den Haag. U hoorde politiek commentator Xander van der Wurlp. Nu de Franse band Noir Désir.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 Laat je inspireren bij Rinsma Modeplein in Gorendijk Of shop online 350 modemerken. Kras Kortingsdagen. Nu met korting tot wel 100 euro per persoon. Zondag, de absolute kraker in de eredivisie. Pak PSV de schaal uitgerekend tegen de grote rivaal? En die zitten er het in! Prachtig! Of is Ajax de baas in Eindhoven? Ja! Nou! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV Ajax.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 De Amerikaanse president Trump denkt erover om speciaal aanklager Robert Mueller te ontslaan. Mueller hielp de FBI aan een huiszoekingsbevel voor de advocaat van Trump, Michael Cohen. Die zou een pornoactrice 130.000 dollar hebben betaald om haar mond te houden over seks met de president. Trump noemt het handelen van Mueller een schandaal.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 En Ouderebond Ambo komt met een speciale vacaturesite voor 45-plussers. Volgens de bond komen zij nog steeds moeilijk aan een baan... zodra ze werkloos raken, terwijl werkgevers wel op zoek zijn naar oudere werknemers. Op dit moment is meer dan de helft van de langdurig werklozen boven de 45. En de vacaturesite vacature komt later deze ochtend online. De weersverwachting dan bij Weerplaza zit Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. En zien we de zon weer wat vaker vandaag. Nou, Het wordt wel weer een moeizaam proces hoor. Net als gisteren zien we heel veel hoge bewolking... en uh, ja, die schermt de zon toch grotendeels af. In het noorden misschien vanochtend wel af en toe zon... en ook in het zuiden kan af en toe de zon eventjes doorbreken... maar die hoge bewolking die blijft toch wel erg dominant. Verder uh, vandaag wel weer prima temperaturen... want vanmiddag wordt het zo'n uh, 15 tot 21 graden... waarbij we de hoogste temperaturen in het noordoosten en oosten van het land zien. En die temperaturen, ja, dat is echt uh, hoog voor deze tijd van het jaar... Maar zoals gezegd wel veel bewolking en in de loop van de middag... aan het eind van de middag verwacht ik ook een aantal stevige buien... die vanuit Duitsland binnenkomen schuiven. En waarschijnlijk trekken die met name over het midden en zuiden van het land. Het noorden van het land houdt het waarschijnlijk heel lang droog. Ja, Het zijn echt stevige buien, er is kans op hagel, er is kans op onweer... en er kan ook lokaal flink wat water vallen. Ik denk dat de verschillen regionaal best groot zullen zijn... door die buien die er gaan komen. En ook vanavond en vannacht kunnen er nog een paar van dat soort buien vallen... Dus ja, aan het eind van de dag een wisselvallige dag, Jurgen. Maar misschien wordt het morgen beter. Ja, het wordt morgen... nee, het wordt niet morgen beter. Ik denk dat we morgen ook nog met buien te maken gaan krijgen. Zeker in de ochtend. In de middag wordt het geleidelijk aan wel droger. De buien die vannacht aanwezig zijn, die zien we dus morgenochtend ook nog wel boven het land. Geleidelijk aan vertrekken ze naar het noorden weg, en dan gaat het vanuit het zuiden wel weer wat opklaren en dan doet die temperatuur het gewoon wel weer goed. Het wordt opnieuw zo'n 15 tot 20 graden bij een matige oostenwind. En vanaf donderdag denk ik dat de neerslag geleidelijk aan wel uit de verwachting gaat. De buien de kans wordt duidelijk kleiner. En de zon die wordt uh, wat prominenter in de weersverwachting. En dat is uh, ja, goed nieuws, denk ik, uh, zo naar het weekend toe. En wat de temperatuur betreft, die blijft gewoon prima... tussen de 15 en 20 graden. Goed zo, dankjewel. Raymond Klaassen, hype de piepoera, hele in de geest. Waar staan ze stil? Ze staan stil, ja, eigenlijk in het hele land wel. In het zuiden zijn de meeste problemen, althans, daar staan de, meeste, of de langste files. Bijzonderheden zijn er niet op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar is het zoals gebruikelijk druk tussen Nederweert en de afrit Budel. De vertraging is daar een half uur. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Gouda, 14 kilometer. Het tijdverlies is daar 20 minuten door een vrachtwagen met remproblemen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A29 bergen op Zoom-Rotterdam... tussen Willemstad en de afrit oud beierland een half uur verdraging. En nog eentje in het zuiden op de A67, die veel oponthoud oplevert. Van Venlo naar Eindhoven tussen Liesel en Zomeren ook een half uur tijdverlies. Kijk ja, uit de betrouwbare bron door dat je jarig bent vandaag alleen. Kun je dat bevestigen? Ja, dat kan ik bevestigen.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 Het is uh, bijna zeven minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Werkgevers die krijgen extra mogelijkheden om mensen te ontslaan. Minister Wouter Koolmees wil dat mensen ook ontslagen kunnen worden... als er sprake is van een optelsom van omstandigheden. Staat in de plannen die de minister gisteren heeft gepresenteerd. En ik praat daarover met CNV-voorzitter Maurice Limmen. Meneer Limmen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u aan tegen het plan van Koolmees? Nou, het grote probleem is dat de trend die we zien op de arbeidsmarkt... dat steeds meer mensen in een flexbaan terechtkomen... dat die niet wordt gekeerd. En in onze, in onze optiek is het zo... dat de positie van werknemers eigenlijk... in plaats daarvan steeds verder wordt uitgekleed. Dus uh, zeker geen verbetering, zegt u, voor de werknemer? Nee, dat is het zeker niet. Een proeftijd van vijf maanden... Uh, daar schieten werknemers niet zoveel mee op. Uh, het wordt uh, makkelijker om werknemers te ontslaan. Het wordt ook uh, goedkoper... Uh, werknemers, met name oudere werknemers bouw, bouw, bouwen minder transitievergoeding op. En die transitievergoeding is juist bedoeld om hen naar een andere baan te begeleiden. Nou, dat is juist in deze periode erg moeilijk. En daar wordt op bezuinigd. Nou zegt hij, Koolmees, uh, dat werkgevers moeten ook iemand kunnen ontslaan... als er niet zeg maar, echt een duidelijke ontslaggrond is, maar wel een optelsom van zaken. Nou, dan gaat het om dysfunctioneren, verwijtbaar handelen, werkweigering... Ja, het is een beetje op de kant van de werkgever natuurlijk, want die hoeft toch ook niet alles te accepteren. Nou ja, kijk, wij vinden het ook als CNV helemaal niet gek dat uiteindelijk een werkgever een keer afscheid moet kunnen nemen van een werknemer. Maar de grote hervorming van het ontslagrecht die we net een paar jaar geleden hadden gemaakt, die was eigenlijk als volgt... Die zei van nou, als je dan van een werknemer af moet, dan moet het je niet ontzettend veel geld hoeven kosten, maar dan moet je wel gewoon wat je noemt een dossier kunnen opbouwen. Dus je moet het net kunnen opbouwen. Nou, wij hebben een aantal jaren geleden het op die manier hervormd. En nu, nu zie je dus eigenlijk dat voordat je zo'n wet al goed kunt evalueren, dat die alweer wordt aangepast. En dat vind ik heel erg onverstandig. Ja, nieuw kabinet. Nou ja, dat is, het, dat is het inderdaad. Er zijn overigens op zich ook in die plannen zijn nog best wel een aantal dingen waarvan je zegt dat zou, dat zou nog positief kunnen uitwerken. Een van de dingen die men wil proberen is om flexwerk wat duurder te maken. Alleen, uh, ja, dat is eigenlijk maar een paar procent wat er qua kosten uh, opkomt. Terwijl flexwerk in de praktijk zoveel goedkoper is dan een vaste baan, dat wij denken dat werkgevers daar in hele hoge mate voor zullen blijven kiezen. Ja, nou ja, is wil dus juist die werkgevers, uh, dat het voor hen aantrekkelijker wordt... om mensen in vaste dienst te nemen. Uh, daarom hoeven ze minder WW-premie te betalen... als ze iemand een vaste baan aanbieden. Dat zijn toch allemaal wel positieve dingen dan? Ook uh, die tijdelijke contracten, dat wordt weer wat uitgebreid... Uh, dan het tot nu toe was? Ja, het, het uitbreiden van tijdelijke contracten, dat is op zich niet... Dat gaat op zich niet voor zorgen dat mensen uh, sneller een vast contract krijgen. Hè? Dat betekent gewoon alleen dat je langer uh, in een vast contract kunt blijven te zitten. En die verhoging van de WW-premie, dat is op zich een goed idee. Alleen dat, um, dat is eigenlijk niet zo heel erg veel. Dat levert maar een paar procent kostenstijging op. Terwijl als je kijkt naar het verschil tussen de kosten van een vast contract en van een flexcontract. Ja, dat is gewoon veel, veel meer dan dat. Dus dat slaat, simpel gezegd, geen deuk in een pakje boter. Wat gaat u er tegen doen? Want er komt nu een uh, internetconsultatie... ...las ik ook in de plannen van uw minister. Dus iedereen mag erop inspreken. Ja, dat klopt. Uh, dat betekent dat dus ook het CNV nog eens een keer zal zeggen wat uh, we daarvan vinden. Nou, dat zal denk ik uh, de mensen in de politiek weinig verbazen. Maar wij hebben natuurlijk niet alleen een internetconsultatie waarbij we daarvan gebruik maken. Maar wij zullen ook direct in de richting van politieke partijen uh, zeggen wat we ervan vinden en hen aanspreken op wat hier ligt. Dank voor uw reactie. Dat was Maurice Limmen, voorzitter van vakbond CNV. Verschillende zwarmazaken, pizzeria's en grillrooms in het land... die zijn de dominantie van internetsite thuisbezorgd.nl beu. Ze proberen hun klanten op andere manieren te laten bestellen. Ze beginnen een eigen site of komen met kortingen... als klanten niet via thuisbezorgd hun eten bestellen. En dit dan weer tot ergernis van het bedrijf achter thuisbezorgd. Nick Wouters is hier aangeschoven van de NOS Economie Redactie. Goedemorgen. Goedemorgen Nick, je bent in die zaak gedoken. Wat voor initiatieven zijn dat dan die die restaurants allemaal zijn begonnen? Je ziet in verschillende gemeenten dat ze zijn gaan samenwerken... Dat ze een eigen site zijn gaan bouwen... wat eigenlijk hetzelfde doet als thuisbezorgd... maar dan goedkoper voor die restaurants. Want ze hebben het zelf gebouwd... en dus kunnen zelf bepalen nou ja, wie, hoeveel ze betalen... hoe ze de kosten zo laag mogelijk kunnen houden. Zo heb je bijvoorbeeld Eet Goes. Voor als je een Goes bent en je zoekt een restaurant... dan moet je daar naartoe zitten allerlei restaurants op die sites. Hellevoet Sluis heeft een eigen site. Hellefood. Zo heeft Emma ook Bezorgland uh, in Tilburg, waar ik zelf woon. Daar zit Eet mee. Daar zitten ook allerlei restaurants aangesloten. En zo proberen ze... Klanten als ze die, die besteld hebben via thuisbezorgd, dan zeggen ze: nou, je moet voor een keer eigenlijk via onze site bestellen. Want dan zijn de kosten voor ons lager. Of ze doen een briefje bij de bestelling waarop staat: bestel de voor een keer via deze site. Dan krijg je er bijvoorbeeld een uh, gratis toetje bij uh, ter compensatie. Ja, lijkt me wel een hoop gedoe. Als je dus een restaurant hebt, je moet ook nog zo'n zo'n bezorgdienst uh, erbij optuigen. Ja, want thuisbezorgd is natuurlijk: er zit een enorm bedrijf achter. Ze hebben jaren gewerkt aan die site, maar de frustraties zijn hoog. Laten we bijvoorbeeld één uh, uh, zaak nemen. In Tilburg, Bos, Bosporus is dat. Dat is echt zo'n typische shawarma-zaak uh, dichtbij het centrum... Hè, waar je meestal na het stappen komt, tegeltjes tegen de muur. De uh, shawarma die uh, uh, tegen de muur aan het rollen is. En de bestellingen die uh, binnenkomen daar. Milas is al jaren eigenaar uh, van die zaak. Bosporus, goeiemiddag. krijgt ook nog bestellingen per telefoon. Twee grote schotels. Ja, en welke saus erbij? Je <lacht> kent het wel, hè? He? Zo'n zaak. Bedankt. Hij zit al jaren uh, bij thuisbezorgd. Was in het begin ook best wel tevreden ermee, want ik kreeg veel bestellingen. Maar toen was uh, de commissie nog 6% he, van de omzet die hij via thuisbezorgd verdient. Moet hij 6% afdragen. En dat vindt hij nou echt te veel uh, worden wat het nu is. En in het begin was het zo van ja. 6%. Ja, dat is ook eigenlijk niet echt aan de lage kant. Maar dan zijn we wel begonnen aan een avontuur. Zo zie ik dat. En eigenlijk, hoe lang langer het avontuur duurde. te dus meer procenten kwamen erbij. Dus op... ja, er komt er weer heen. Ja, er komt er weer heen. Dus op zich zitten we nu op uh, ja, 13%. Ja, dat is echt behoorlijk. Ze zijn bijna... Uh, mede-eigenaar uh, van de zaak. Zal ik maar zeggen. Daar hebben ze natuurlijk niet voor niks gedaan. Want heel veel ondernemers die zitten nu eigenlijk in een spinnenweb. Je moet eigenlijk zien... Thuisbezorgd is een grote spinnenweb. Alle ondernemers zitten erin vastge... vastgeplakt. Dat zijn de vliegen. Dus ja. En wij willen eigenlijk het liefst uit die spinnenweb. En uh, verder gaan met onze. Met onze zaak. Vandaar dat ze dus die eigen site hebben gebouwd. En je zou zeggen: ja, waarom stop je dan niet bij Thuisbezorg? Maar ja. Die site is zo aanwezig, Er zitten zoveel, uh, zoveel bestellingen komen daarop binnen... dat uh, ja, je gewoon een groot deel van je omzet verliest als je daarvoor uh, afneldt. Maar, maar daar zit hij dus ook nog steeds bij Thuisbezorgd. Daar zit hij ook ja, nog bij, ja. Maar hij doet ook maar, mee aan dat nieuwe project. Hij zegt dan. als dit natuurlijk zo groot wordt, dan ga ik wel stoppen met Thuisbezorgd. Ja. En, en loopt dat een beetje, die eigen site? Dat gaat niet heel hard. Mensen hebben natuurlijk de app uh, op hun telefoon staan... van uh, dat andere bedrijf waar uh, vooral besteld wordt. Dus, uh, er komen wel enkele bestellingen per dag binnen... maar dat is dan verdeeld over die restaurants. Hè. Dus ik denk dat hij uh, dagen heeft... dat hij er eentje via deze site heeft, misschien twee. Maar veel meer wordt het niet. Uh, maar dat is het begin. Hè. Dus ze gaan hier aan bouwen. Ze gaan het bekender maken bij hun klanten. Iljas Toena uh, heeft die site gebouwd in zijn vrije tijd. En volgens hem is deze site voor de restaurants in Tilburg veel beter. Restaurants betalen geen commissies, nee. Dus ook geen 6%? Nee, ook geen 3% en ook geen 1%. Maar u moet toch ergens die site van bouwen? Ja, binnenkort moeten we uh, ja, gezamenlijk uh, uh, ja, de kosten, het systeem onderhouden. Gezamenlijk. Want er zijn restaurants die wekelijks uh, ja, 1000 euro betalen en dit zal maar een uh, paar tientjes kosten per maand. 1000 euro aan thuis bezorgd en ja. dit is tientjes. Ja, nou, dat is uh, voor de langere termijn zou dit de oplossing kunnen zijn. Maar nu moet die ondernemer dus nog steeds zijn commissie afdragen aan Thuisbezorgd, die 13%. Hij heeft daar wel weer een andere oplossing op bedacht. Als je nou bestelt via uh, Thuisbezorgd, dan betaal je weer de ouderwetse bezorgkosten, heeft hij weer ingevoerd. Bestel je via die andere site, dan betaal je hem niet. Dus dat is een van de extraatjes waarmee ze proberen klanten toch weg te halen bij Thuisbezorgd. Ja, um, uh, ik dacht dat we nog iets van hem zouden horen, deze man... Ehm uh, nee, oh. volgens mij. Oh nee, ja, we, we hebben er nog eentje, dat klopt. <lacht> ja, je hebt... Ah goed, ik hou het draaiboek goed bij. Nou ja, hij heeft dus, dus weer inderdaad die erin ingevoerd. Daar vertelt hij nog iets over. Wij zijn eigenlijk nou een beetje genoodzaakt om bezorgkosten te, bovenop de, de bestelling te nemen. Om die, uh, die commissie een beetje te drukken, dat we meer lucht hebben. Dat bent u en, ook weer gaan doen? Dat, ja, we zijn genoodzaakt om dat te doen. Ik doe het eigenlijk liever niet, want... Je wilt de klant uh, zoveel mogelijk tevreden houden. Want de klant, ja, zonder klant heb je geen business. Dat, uh, hè? Dus die klanten moeten we echt tevreden houden. En ja, We kunnen beter die uh, commissie aan de klanten doorbreken... dan dat we eigenlijk uh, dat aan thuisbezorg betalen. Ja. En als ik nou bij u bestel via de telefoon... moet ik, moet ik die bezorgkosten dan ook betalen? Uh, nee. Nee. Nou, dat antwoord is duidelijk. Um, ik praat even met Jitse Groen. Dat is de topman van takeaway.com, het moederbedrijf achter thuisbezorgd. Meneer Groen, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u hoort hier wat voorbeelden van ondernemers die uh, dit zelf gaan doen. Wat vindt u ervan? Nou, dat is op zich prima, zolang ze maar niet de klanten gaan lopen bedonderen. En dat uh, doen de laatste heren natuurlijk wel. Want? En... Ja, omdat wij een heel simpel regeltje hebben. Als een pizza 7 euro kost, kost die 7 euro. En niet natuurlijk aan de deur ineens 9 euro als je thuisbezorg bestelt. En dat zijn gewoon onze regeltjes. En die voeren we in om die site zo prettig mogelijk te houden voor de consument. Ja, dat, dat vindt u niet kloppen. Maar even terug naar de, de, de basis. En dit speelt natuurlijk al veel langer. Er worden steeds vaker ondernemers die zeggen van... ja, wacht eens even, het was 6% die afdracht van ons. Intussen is dat 13%. Dat, dat, daar, daar moeten we heel wat broodjes zwaar maar voor verkopen. Nou, dan moet ik wel even wat dingen rechtzetten hoor. Want er zijn niet zo heel veel ondernemers in Nederland die die 6% hebben meegemaakt. Dat is namelijk 18 jaar geleden. <lacht> Toen hadden wij nog niet zoveel restauranten aangesloten. Ja, maar je bent ook niet vast van 6 naar, naar 13 gegaan. Er zit ook nog wel ergens iets tussen. Ja, nee, wij, wij gaan ongeveer, dat mag u best weten, elke twee jaar omhoog met onze met uh, commissie. En dat heeft er gewoon mee te maken dat het heel erg duur is om een groot platform te runnen. Hè? Want uh, mensen denken soms dat wij een website runnen. Dat, dat doen wij niet. Wij hebben in heel Europa 11,5 miljoen consumenten als klant. En die consumenten bestellen heel vaak bij restaurants. En voor een gemiddeld bezorgrestaurant in Nederland bijvoorbeeld leidt dat tot extra omzet van 80.000 euro per jaar. Ja, maar ja, goed, dat, dat zijn uw getallen. Ik hoor dus deze ondernemers zeggen: ja, wij kunnen het bijna niet bolwerken op deze manier. Ja, en als we steeds kijk, meer afhaken, daar hebt u ook niks aan natuurlijk. Nee, het is ook zeker niet de bedoeling dat restaurants afhaken. U moet zich alleen wel realiseren dat de klacht eigenlijk van, van bezorgrestaurants... Uh, te maken heeft met de opkomst van het internet. Kijk, 18 jaar geleden bestelde geen hond via internet. Kijk, En dan is 6% heel goedkoop, maar daar krijg je natuurlijk geen bestellingen voor binnen. Dus wat er veranderd is, is dat er natuurlijk een klant heel vaak via internet bestelt. Nou, daar zijn wij een grote speler in. Als je kijkt naar het totaal aantal bestellingen in Nederland, doen we daar maar 30% van. Dus voor het totaal zijn we niet zo groot. Maar op internet zijn we inderdaad de grote, grote speler. Dus wat doen wij in essentie? Wij zorgen ervoor dat kleine bezorgrestaurants kunnen concurreren met grote ketens, zoals Domino's Pizza. Ja, maar ja, goed, die mensen zeggen ook, die, die, die ondernemers, die zeggen van ja, we kunnen eigenlijk niet meer vrij ondernemen. Want ja, thuisbezorg bepaalt eigenlijk de prijzen die wij moeten hanteren. Nee, ja, dat, is, dat is echt onzin. Een restaurant betaalt, bepaalt zijn eigen prijzen. No. Hoort, we, we hebben nu wat voorbeelden gehoord. Hè? Tilburg, Emmen, uh, nou, wat, wat was er nog meer? Uh, uh, uh, Doetinchem? Hellevoetsluis. Hellevoets, Helle ja, Hellevoetsluis. Um, hoort u dat nou meer dan uit het land? Ik bedoel, ziet u dat ook, dat, dat restaurants afhaken? Nee, die haken, haken juist helemaal geen restaurants af. Kijk, wat we natuurlijk wel zien is dat, dat er nieuwe bestelsuits worden gestart. En dat is eigenlijk al 18 jaar aan de hand. Uh, ik denk dat we in totaal al zo'n 50 tot 100 concurrenten hebben gehad in, in Nederland... waarvan sommigen nog wel bestaan, sommigen niet. Dus dat is op zich niet veranderd. Uh, dit, maar het is een misvatting dat wij restaurants kwijtraken. Wij leveren namelijk heel erg veel omzet aan die restaurants. U publiceert vandaag cijfers over het aantal bestellingen de afgelopen maanden. Geen enkel effect van de onrust... Nee, ja, maar goed, die onrust, ik, ik, ik snap dat u denkt dat die er is. Er is geen onrust. Uh, het gaat heel erg goed met het bedrijf. U moet zich voorstellen dat die rekeningen vooral omhoog gaan... omdat wij elk jaar meer bestellingen doorsturen aan, aan bezorghesterland. Uh, u wordt er niet warm of koud van, dat, dat hoor ik in ieder geval. Dank dat u even wilde reageren. Jits Groen is dat, de topman van takeaway.com. Dan nu het sportnieuws op rij met Elisabeth. Had de wielerklassieker Parijs Roubaix stilgelegd moeten worden... na de tragische gebeurtenis met de Belgische wielrenner Michael Golaerts? Dat vraagt de Volkskrant zich af. Golaerts kreeg tijdens de koers een hartstilstand en overleed s'avonds in het ziekenhuis. Dat Peter Sagan vrolijk op het podium zijn overwinning vierde... is de bevestiging van het adagium dat het peloton op niemand wacht, vindt de krant. Leo van Vliet, de directeur van de Amstel Gold Race die zondag wordt gereden... begrijpt de beslissing van de organisatie wel. Je moet je afvragen wie erbij gebaat is om de boel stil te leggen. Niemand meestal. En tijdens de koers was de renner nog in leven, zegt Van Vliet in de Volkskrant. Bielrenster Annemieke van Vleuten mist morgen de Brabantse pijl, meldt Omroep Gelderland op de website. Ze liep vorige week bij de Ronde van Vlaanderen een breukje in haar schouder op. Ze kan wel gewoon trainen, maar wil geen risico nemen tijdens de Brabantse pijl, want Van Vleuten wil zondag graag aan de start staan van de Amstel Gold Race. Die koers werd vorig jaar voor het eerst in jaren weer gereden voor vrouwen en Van Vleuten werd toen derde. En de Nederlandse vrouwen spelen vanavond in Dublin... de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland. In Nederland is de populariteit van de Oranje Leeuwinnen enorm toegenomen... sinds het gewonnen EK natuurlijk, van afgelopen zomer. Maar in Ierland kent niemand ze, merkte het AD. Dave, het mannetje van alles in het stadion waar Oranje vanavond speelt... heeft nog nooit gehoord van Lieke Martens of Viviane Miedema. En aan Ierse journalisten kon de verslaggever van het AD... ook niet vragen naar de status van de Oranje vrouwen... want die waren bij de laatste training in geen velden of wegen te bekennen. Kortom, de vrouwen zijn in Ierland weer even terug bij de basis, concludeert het AD. Hoe gaat het met de dinsdagochtendspits, alleen de geest? Die verloopt eigenlijk heel normaal, behalve op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam, want daar is opvallend veel vertraging tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp, meer dan een uur op onthoud. Dit is Bill Withers. Ain't no sunshine when she's gold.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 Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home.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 Ook naar het weerbericht geluisterd. Bill Widders, 1 No Sunshine was dat. Het is zeven minuten voor acht. Midden dan 2200 basisscholen geven vandaag les in de buitenlucht. Dus rekenen en tekenen tussen de paardenbloemen. Partij van de Zander is in Meppel bij een basisschool. En wat voor buitenles krijgen ze daar? Nou, ze krijgen hier van alles wat eigenlijk. Ik sta bij meester Timon en die is vandaag, vandaag, vandaag van plan... om eigenlijk de hele dag buitenles te geven. Hij heeft een hele grote map voor zich. Ik zie hier in ieder geval taal, topografie, zei Wat, wat gaan ze nog meer krijgen? Uh, nou, eigenlijk uh, alle vakken die we normaal ook binnengeven. Dus ook het rekenen gaan we buiten doen. Uh, nou ja, spelling, topografie. Dus van alles en nog wat. Ja, Want je zou denken inderdaad, hè, buiten les... dan heb je het misschien over, over uh, natuurles of over biologie, dat soort dingen. Maar eigenlijk kun je alles buiten geven. Ja, het gaat veel verder dan alleen de beestjes in de sloot zoeken. Het gaat er ook over dat je gewoon lekker uh, bewegelijk aan het leren bent... en dat je ook je meer verwondert over de dingen die je doet. Dus... Uh, ja, het, het, het, heeft, het is veel meer dan alleen de natuurlessen. En, en het is een soort verrijking voor uh, nou ja, de gewone lessen die je geeft binnen. Uh, ik heb nog nooit een kind een boek zien over, openslaan en uh, zien juichen. Want, want wat is het fantastisch wat er allemaal in het boek staat. Maar uh, door juist naar buiten te gaan... en, en leren door te doen, zie je die verwondering veel sneller ontstaan. Ja, we staan op de schoolplein van Basisschool Kindcentrum Talent in Meppel. En jij zegt, we kunnen eigenlijk dit hele schoolplein kunnen we gebruiken. Ja. ja, We hebben aan de voorkant van de school hebben we een stuk plein... en een, een vuurplaats uh, waar we gebruik van kunnen maken. Aan de zijkant hebben we nog een stuk plein. En achter de uh, school hebben we nog een stuk ja, natuurlijk spelen uh, schoolplein. En naast de school uh, uh, zit ook een sloot waar we ook... Uh, nou ja, kunnen leren en spelen, dus uh, het is een, een mooi stuk. Ja, ik zei inderdaad wel, stel dat het regent, een beetje zo, dan ga je dan ook naar buiten, maar daar hebben we een oplossing voor bedacht. Jazeker, ja, uh, uh, voor de hele school hebben we regen overal aangeschaft, dus ook met een beetje regen uh, gaan we gewoon lekker naar buiten. Ja, je hebt in Zweden gestudeerd, een, een half jaar als ik me niet vergis, en daar heb je eigenlijk ja, geproefd van dat buiten lesgeven, w want dat gebeurt daar heel veel? Ja, er zijn veel scholen die daar buiten uh, lesgeven. Uh, die ook met meer regelmaat buiten komen. Het verschilt wel per school. Er zijn scholen met hele grote uh, gebieden bij de school. Wat de eigendom is van de school. Uh, die koken buiten, die geven buitenlessen. Nou, van alles en nog wat. Um, er zijn ook scholen die wat meer uh, traditioneel binnen lesgeven. Dus het verschilt wel. Maar uh, er zijn heel veel scholen die dat daar doen. En uh, je kan daar ook een master volgen uh, um, die daarover gaat. En je ziet verschillende landen wel. Ook Engeland die ook wel uh, erg fanatiek is met buitenonderwijs. En wat zijn de voordelen van buitenlesgeven? Uh, nou, bovenal is het heel belangrijk dat we meer bewegen. Dat we niet alleen leren vanaf de iPad of vanuit het boek. Uh, leren door te doen. Maar het wordt ook veel betekenisvoller voor kinderen. Als je een kubieke meter uh, gaat uitleggen, dat is iets heel ab abstracts. Uh, dan kun je dat doen uh, door een plaatje in het boek. Maar je kan het ook doen door in het echt dat gaan te bouwen buiten. En uh, je hebt er alle ruimte voor. Dus het biedt heel veel mogelijkheden. Okay. Nou, hoe dat eruit ziet, dat gaan we zo meteen doen. Want om negen uur begint hier op schoolplein de buitenlesdag. Martijn van der Zanden. In ben